9 uur. Mark Hokke met het NOS-journaal De in Catalonië. Rajoy wilde voor 10 uur vanochtend van Poets de Mond weten of hij de onafhankelijkheid uitroept of niet. Maar de regio-president geeft daar nog steeds geen uitsluitsel over. De Kans is nu groot dat de Spaanse regering nieuwe verkiezingen in Catalonië uitschrijft. De explosieve opruimingsdienst heeft in Houderwijk in Friesland een explosief uit een geldautomaat gehaald. Vannacht mislukte een plofkraak, het explosief bleef in de automaat achter. Uit voorzorg ontruimde de politie zo'n tien huizen... en ook werd een gebied van 100 meter rond de geldautomaat afgezet. Even na acht uur werd het explosief verwijderd. In Venlo is een vrouw vannacht gegijzeld in haar eigen woning. Toen de vrouw thuis kwam werd ze overmeesterd door een man. Die duwde haar naar binnen en deed de deur op slot. De vrouw sloot zich later op in een kamer en belde de politie...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 Albe Zijlstra wordt voor de VVD-minister van Buitenlandse Zaken, meldt de Telegraaf. Het was al bekend dat hij een ministerspost ambieerde. Erik Wiebes, in het vorige kabinet staatssecretaris van Financiën... volgt op economische zaken partijgenoot Henk Kamp op, schrijft de krant. Dat ministerschap wordt in het kabinet Rutte 3 uitgebreid met het onderwerp klimaat. Het weer, eerst nog wat bewolking en met name in het zuiden kan lokaal nog een buitje vallen. In de komende uren trekken de wolken weg en gaat overal de zon schijnen... Het wordt vanmiddag warm, 22 tot lokaal 26 graden. Het kan de warmste 16 oktober sinds de start van de metingen worden. Vanaf morgen daalt de temperatuur met vanaf donderdag wisselvallig weer. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amersfoort-Amsterdam... 20 minuten vertraging tussen Hoeflaak en Brugge. Op de A4 de Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 4. Vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Roelofaar en Zween en Zoete 7 kilometer. Op de A5 amsterdam hoofddorp voor knopende De Hoek 2 kilometer. De A44 de Haag richting Amsterdam een kwartiervertraging tussen Voorhout en Kaagdorp. En vanuit Amsterdam naar Den Haag op de A44 een uurvertraging tussen Burgerveen en Kaagdorp. Verkeer gaat vanwege een spoedreparatie via de af en de oprit.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 So much so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 We're a thousand miles from comfort. We have tried.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 Op dat hele kleine stuk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 Blind.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 ZFM hoor je 24 uur per dag muziek. 106.9 in de Eter in San en de regio. Kabel 104.5 FM op SierfM TV. Kanaal 40 digitaal via SIGO. Uiteraard via onder meer wwwzfm livenl wwwzfm en op onze eigen zfm Sanford app. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store of Windows Store.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 Meer informatie over dit goede Culture at the Beach evenement kunt u uiteraard terugvinden op de website www.blazant.nl www.blazant.nl. Ja, dat was hem de evenementagena. Een wilde oktobermaand. Nou, dat bracht me op deze plaats van Duran Duran. De van boys. <tied> Een moment ben je even deel van mij.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 Kakalen op chemaan. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet. Wat een, Wat een mooi een verhaal, hè? Ja, een mooi verhaal. Een Je de Paul de Leeuw, samen met uh, al de En een bel histoire, oftewel een, een mooi verhaal.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 Ja, toen was hij ten einde. Nou, we draaiden nog eentje tot aan het nieuws en weer van vier uur. En dat is deze van Level 42 en Running in the Family. Graag tot zo. me, It's so bizarre.